Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De NS heeft in een jaar tijd bijna 2500 overlastmeldingen gekregen. Sinds een jaar kun je melding doen via WhatsApp als je iets ziet dat niet mag. Het gaat om allerlei meldingen, zegt de NS. Maar dat gaat onder andere over nou, als mensen lawaai maken of rotzooi maken in de trein. Of uh, kan ook meldingen over coronakapjes zijn. Maar ook inderdaad over mensen die zich onprettig bejegend voelen door uh, andere reizigers. In ongeveer de helft van de overlastgevallen is er actie ondernomen... En kreeg iemand een waarschuwing of werd hij opgepakt. De politie in Rotterdam is druk met het onderzoek naar een dodelijke steekpartij van gistermiddag. Toen werd een jongen van 15 neergestoken in een park. Hij overleed voordat hij naar een ziekenhuis kon worden gebracht. Er is nog niemand opgepakt. vertel van Dijk stond gisteravond na 9 maanden blessure en ellende eindelijk weer op het veld. Hij speelde met zijn Liverpool een oefenpotje... Van Dijk liep vorig jaar een zware knieblessure op en kon daardoor onder meer niet meedoen aan het EK. Maar nu is er dus goed nieuws voor Oranje. Ze beginnen in het najaar met de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Terwijl jij misschien nog lag te slapen, krosten de BMX'ers alweer over de Olympische baan. En dat ging meer dan lekker. Het wordt olympisch goud voor man? Wat heeft hij dit goed gedaan? Onwaarschijnlijk, ze doet het. Bronzen medaille, Merel Smulders. Goud en brons dus. De twee BMX'ers stapten trots van hun fiets. Ik ging allemaal zo snel voorbij. Ik kwam over de vingersje boog om het schreeuwen. Is gewoon... oh. Ik heb gewoon geknokt voor wat ik waard was. En dat dit dan uh, goud is, is heel mooi. Ook nog wat decepties vannacht. De Holland 8 pakte geen medaille bij het roeien. En judoka Henk Grol was na 25 seconden al uitgeschakeld. Vanmiddag kun je nog in je oranje shirtje op de bank kruipen voor het voetbal. Om 1 uur speelt oranje tegen Amerika. Het weer kan nu vooral in het westen regenen. Vanmiddag en vanavond trekken de buien over het hele land. Het wordt 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Spring van de rood bedenk de dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen, laat alles achter, kijk vooruit. En met mijn laatste rode scène. Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen? Van jouw lippen vandaag is rood. Wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood Waarom ik blauw. Het heel mijn hart voor jou smeel van de rood bedenken.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 Je mag alles kiezen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 Zonfold en Sommerhits! cold attend to cancel all the plans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 Picture. He's taking pictures. I'm the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of pride It's so light. So light. So light. So light.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 9 From the start, I'm not perfect. No. That's why you like me so much, but we're not working. De hoofdpunten van het NOS-journaal Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal opnieuw een verlies geleden van anderhalf miljard euro, net als in het eerste kwartaal. Nog altijd nemen veel minder mensen het vliegtuig dan voor de coronapandemie. Op de Spelen in Tokio heeft bmx unie Kimman ondanks een scheurtje in zijn knieschijf olympisch goud veroverd. Bij de vrouwen reed Merel Smulders, verrassend naar het brons. Treinreizigers hebben in een jaar tijd bijna 2500 meldingen van overlast aan NS doorgegeven via WhatsApp. Volgens NS is het makkelijker om bij overlast een appje te sturen dan naar de conducteur te stappen. En het weer toenemende bewolking vanmiddag en vanavond van het Zuidwesten uit buien en veel wind. En het wordt 19 tot 24 graden. CLS Ten gives a song You could be sitting here just like me Yeah City, in a funk itch hotel 感恩 Of heb je het maar laten gaan? Maak ze naambaar van de zon schrijft. Dus pak je radio. Pak je radio. Ben er Frans. En zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerwit.